Middernacht, het begin van donderdag 19 juli. Freddy van Tijn met het NOS Journaal. Het Syrische leger heeft vanuit de bergen het vuur geopend op enkele wijken in en rond de hoofdstad Damaskus. Twee districten zouden worden beschoten met artillerie. Daar zouden veel rebellen actief zijn. Vanmorgen al vluchten honderden inwoners hals over kop uit de wijken, uit angst voor de oplaaiende gevechten. Volgens het regeringsleger houden leden van het vrije Syrische leger zich op in de wijken. De beschietingen volgen op een aanslag op enkele hoge leden van het regime. Daarbij kwamen vandaag drie topfunctionarissen om, onder wie de minister van Defensie. Bij een aanslag op een bus met Israëlische toeristen in de Bulgaarse havenstad Burgas zijn zes mensen omgekomen. 32 mensen zijn gewond geraakt van wie er drie slecht aan toe zijn. De Bulgaarse regering bevestigt dat er een bom is ontploft in de bus. De Israëlische premier Netanyahu zegt aanwijzingen te hebben dat Iran achter de aanslag zit. Dat land werd eerder beschuldigd van betrokkenheid bij aanslagen op Israëliërs in het buitenland. Bij een ongeluk met een veerboot voor de kust van Zanzibar zijn zeker 24 mensen omgekomen. 150 mensen zijn gered, onder hen zijn vijf Nederlanders. En GroenLinks laat weten dat onder hen vier partijleden zijn. Of er Nederlanders zijn omgekomen is niet bekend, tientallen mensen worden vermist. Het schip was onderweg van het vasteland van Tanzania naar het toeristische eiland Zanzibar. Het kap door de harde wind.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 Vannacht buien, morgen afwisselend stapelwolken, zon en buien en 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Welkom bij de zomereditie van Casaluna. Vannacht met Nathan Vecht. Nathan Vecht. Vorig jaar mocht ik letterlijk een kijkje in de keuken nemen... bij de sterklas van het Gilde van Meesterkoks. Een streng geselecteerd en bloedfanatiek groepje jonge twintigers... met dezelfde droom, een eigen restaurant. Het was een week voor de bekendmaking van de nieuwe Michelin-gids... en het was voor de koks in Wording, die alle stage liepen... bij een gerenommeerd restaurant, het gesprek van de dag. En een van die koks in opleiding legde me uit wat de gang van zaken is... in de restaurants met ster pretentie... in de weken voorafgaand aan een nieuwe Michelin-gids. Wanneer er een man van boven de veertig in zijn eentje komt lunchen... wordt de jongste bediende als de wieden weer gaan naar buiten gestuurd... en als de auto van de verdachte klant een Mercedes is met Michelin-banden... en ook nog eens een Belgisch nummerbord heeft, gaan alle alarmbellen af. Er wordt een geheim signaal gegeven... en vanaf dan is al het personeel van de chefkok tot het garderobe-meisje in opperste staat van paraatheid. Je kon me die opwinding van de jonge meester Cox goed inbeelden... maar waarom Michelin-proevers nou bij voorkeur Mercedes rijden... dat is me eigenlijk nooit helemaal duidelijk geworden. Goeienacht en welkom bij Casaluna. Vannacht de gast, misschien wel het grootste talent... in de Nederlandse culinaire wereld. Ze is nog maar 21 jaar oud. Werd uit 600 kandidaten winnares van het televisieprogramma Masterchef heeft inmiddels al haar eigen restaurant geopend... en is vastbesloten dat dit allemaal nog maar het begin is. Goeienacht, ST Stroker. Dag. Binnen hoeveel jaar heb jij jouw Michelinster? Nee, ik ga, ik ga er niet aan beginnen, heb ik besloten. Heb je dat besloten? Ja. Stel dat je hier over tien jaar zit. Denk je dat je dan nog hetzelfde zegt? Ja, ik denk het wel. Ja? En waarom dan? Nou, omdat ik... Uh, nou ja, ten eerste moet je inderdaad maar talent genoeg hebben. En... Nou ja, stel dat ik dat dan heb... dan denk ik dat ik er heel erg in door zou draaien. En dan vind ik één ster niet genoeg. En dan wil ik er het liefst drie. En als je... Heeft een Nederlands restaurant ooit drie sterren? Ja, ja, er zijn er twee. De Libraï in Zwolle en Oud-Sluis ja. in Sluis. Maar uh, dat is dus heel moeilijk. En uh, als je dat wil... Dan, dan moet je eigenlijk jouw hele leven daar... Uh, maar het zou bij jou niet een gebrek aan ambitie zijn... maar meer de, de angst dat je doordraait. Ja. ja. Want het is een hele spannende tijd. We gaan even... Naar de laatste Michelin-aflevering luisteren wat er toen allemaal gaande was hier in ons land. De groene lantaarn in Zuidwolde vanmorgen vroeg. Niks duidt nog op een feestelijke dag. Toch staat de champagne koud. Voor de zekerheid, want rond 9 uur krijgen ze via e-mail de nieuwe Michelin-gids binnen. Ja, mag ik drukken? Ja, ja we hebben hem. We zijn er tussen. Hartstikke mooi. Naast de Groene Lantaarn hebben nog 82 restaurants één ster, waaronder 9 nieuwe. 13 restaurants hebben twee sterren. En er zijn nog steeds twee restaurants met drie sterren. De Libreën in Zwolle en Oudsluis in Sluis. 98 sterren restaurants in totaal en dat is een record. Volgens Michelin is Nederland gezegend met een sterke, jonge generatie die zich laat inspireren door de buitenlandse keuken. Nou, deze mensen die hun ster kregen, die waren er wel relaxed onder. Ja, dat ja, vond ik oh, ook. Hij is binnen. Ja, maar dat is wel heel nuchter, natuurlijk. Dus, dus het kan, een sterker denk... niet doordraaien. Maar wat zijn de nadelen dan van zo'n zo ster? Behalve dat je zelf doorgedraaid raakt. Nou, ja, dat, dat, op zich er zijn er denk ik meer voordelen dan nadelen. Anders zouden niet zoveel mensen het willen. Mm -hmm. Maar uh, het nadeel is wel dat je eigenlijk wel heel erg naar ja die maatstaven moet gaan werken... en niet meer helemaal je eigen ding kan doen. En, je, en, en daardoor draaide denk ik, makkelijk in door. Omdat je alleen maar daarop gefocust bent. Mm -hmm. En er ontstaat een gigantische angst. Van, oh, uh, wat als ik hem kwijtraak? Want, ik bedoel, ze kunnen je maken... en ze kunnen je geweldig maken... maar ze kunnen je dus ook geweldig breken. Ja, dus je bent eigenlijk het controle kwijt. Ja. Is, ben je daar bang voor? Is ja, ik ben, ben een gigantische controlefreak. Ja. ja. Um. Wat heb jij vandaag... Hoe laat, hoe laat ben je opstaan vandaag? Ja, vandaag was ik wel vrij, hè? Maar oké, okay, gisteren. Gewone dag. Was gisteren een gewone nee, dag? Een nee, nee. Morgen begint mijn, Ho, mijn Hoe ziet jouw dag, dag en morgen uit? Hoe laat sta je op? Um, nou ja, je bent nu wat later, omdat je hier vandaan komt. Maar, ja, maar goed, schets, schetsen moet ze juist een normale, normale, nou ja, normale donderdag. Een normale donderdag begint om half negen, denk ik. En uh, dan uh, ben ik om uh, kwart of negen in de winkel. Dan ga je of, uh, ja, boodschappen doen. Dan ga ik dan een... Uh, de leveranciers zijn al vandaag binnen binnengekomen. Maar heel even, want niet iedereen in, die nu luistert heeft een eigen restaurant. Wij, boodschappen doen is voor ons, dan gaan we naar de supermarkt. Ja, we gaan naar de macro en naar de hanels en de winkel. Naar de speciale... Ja, nee, ja. maar daar doe ik gewoon naar de groothandel om daar, uh, daar boodschappen te doen. En uh, heel veel, gewoon, ik heb ook mijn vaste leveranciers vlees. en die zijn uh, de dag ervoor al binnengekomen. Mm. Maar ik moet nog wat dingetjes gewoon halen en dat doe ik altijd ochtends... En dan, kom ik, uh, en dan moet ik nog bloemen halen voor, uh, voor op de zaak. Want dan moeten natuurlijk verse bloemen op tafel. En dan ben ik uh, vaak rond uh, half elf uh, op de zaak in het restaurant. En dan begin ik met koken. En, en hoeveel mensen zijn er dan? Ben jij dan de Dan ben ik de, boel, de eerste. En de ja. eerste begint uh, dan om elf uur. En dan komt er nog één om twaalf uur bij en nog één om één uur. Want hoeveel mensen heb je voor je werk of lopen er rond in het restaurant? Uh, totaal uh, ongeveer uh, acht tot tien op een avond. En Ben jij als control freak een leuke baas om ja, te werken? Ja, ik denk het wel. Waarom? Nou, ik ben wel. We hebben een heel jong team, en ik, ik, uh, ik moet Ik ben denk ik soms misschien wel iets te leuke baas, omdat ik nog zo jong ben, en ook uh, af en toe uh, het moeilijk vind om echt baas te zijn. Omdat ja. ik heb ook mensen uh, die zijn ouder dan ik, die ik ja. dan. Uh, Waar ik baas over ben, dat vind ik toch iets een beetje... Moet je nog steeds aan wennen? Ja, dan moet ja. ik echt nog wel aan wennen. Ook nog na een jaar. Maar we hebben juist wel een heel, heel gezellig team. Maar we weten heel goed op, uh, op de juiste momenten wel heel serieus te zijn. En ja. dat heb ik wel ook te danken, denk ik, aan uh, dat ik wel gewoon een leuk, <lacht> leuk, leuke baas ben. En ja. dat er veel kan. Maar daar, daardoor staan ze ook wel extra voor je klaar. Terug naar je dag, het is half elf. Je, je ja. opent het ding, rond ja. lunchtijd komen de mensen... Nee, nee, ik draai geen lunch toe, alleen Nee, maar sorry, rond lunchtijd uh, oh, ja, dan komen de uh, mensen... komen jouw ja. werknemers ja, binnen klopt. en dan? In de keuken en de bediening komt dan uh, een stuk later. Nou, en dan gaan we voorbereiden. En donderdag is eigenlijk de eerste dag weer van de week. Dus dan, uh, ja, uh, dan hebben we de grootste mise en place, zeg maar. Mm -hmm. De grootste voorbereiding. En uh, nou, dan gaan we door bij... Ja, eigenlijk zonder pauze altijd. Of je drinkt even snel een kopje koffie tussendoor. Maar dan... Uh, tot half vijf. En om half vijf gaan we eten. En dan eten we met z'n allen. Mm -hmm. En om vijf uur... Eeten jullie net zo lekker als de gasten? Nee, we eten anders. We eten wel lekker. Gewoon ik, ja. niet, uh, Het is niet dat ik... Uh, voor de gasten, zeg maar... maken we alles helemaal puur. En alles zelf. En dat ik dan voor... Uh, voor het personeel kant-en-klare dingen gaan kopen. Dat, uh... Nee, maar de, de tovenarij die je op de bordjes laat verschijnen voor de gasten... dat, dat gaat niet uh, als jullie... Nee, maar af... het, is, het is gewoon, uh, gewoon makkelijk en uh, voedzame maaltijd, is lekker, maar ja. wel lekker. Maar ja, dus een balletje gehakt of een salade of... Uh, ja, nasi komt ook een keer voorbij, ja. ja. En hoe laat begint begin de echte avond dan? Um, de, vanaf half zes zijn we geopend, maar de meeste mensen komen zo half zeven, zeven uur, half acht. Nog. En sta je vanaf dan permanent in de keuken? Ja, daarvoor al. En ik probeer eigenlijk dan ook wel een keer de keuken te ontvluchten. Maar dat lukt pas later op de avond. Maar eerst ga ik gewoon uh, ja koken, alle gerechten uh, maken. Natuurlijk niet in mijn eentje, maar ik heb wel de eindcontrole. En, uh, en dan probeer ik als het meeste er een beetje uit is naar voren te gaan. Om daar even ook een gesprekje met de gasten aan te gaan. Ja, en vinden ze het leuk om je dan te, te spreken? Want ja. Komen mensen ook, want daar gaan we zo opkomen voor de mensen die je nog niet kennen. Je hebt een bijzondere kickstart via een... Nou ja, een bijzonder tv-programma wat je hebt gewonnen. Um, heb je een soort, soort vliegende start gemaakt. Mm -hmm. um, komen mensen echt voor jou? Heb je dat gevoel? Uh, nou, er zijn een aantal mensen die, die... Of niet speciaal voor mij. Maar die zijn ook heel benieuwd inderdaad. Hoe, ja. of, ik, of ik ook echt wel goed kan koken. Want die hebben dan het programma wel gezien. Ja, ja. En die denken, ja, zo'n meisje kan die nou wel echt koken. Dus ze komen het ook wel eens controleren. En, en sommige mensen ja, hebben het ook echt heel erg gevolgd. En komen dan ook wel voor mij. En... Uh, en uh, dat is wel heel leuk. En, uh, maar dan, dan, komen ze dus, dan vinden ze het leuk om het te ontmoeten en om even te praten. En daarnaast ook wel uh, om over het eten te kletsen. Want vaak hebben die mensen ook een, een passie voor, voor koken. Dus ja. dan, uh, dan heb je ook wel wat om over te praten. En dan zeg jij, heeft het gesmaakt? Ja, nou ja, inderdaad. Uh, en, en wat al, Zeggen ja. ze wel eens dat ze het niet lekker vonden? Nou, ik, ik heb nooit echt dat ze het niet lekker vinden. Maar er zitten wel wat kritische noten bij af en toe. Maar dat vind ik alleen maar prettig. Ja, dan kan je wel tegen. Ja, dan ja loop je niet woedend terug naar de keuken. Nee, helemaal niet. Ik, maar ik heb wel uh, uh, af en toe een bepaalde angst. Dat, dat heb ik altijd. Ik kijk bijvoorbeeld ook niet op recensiesites. Dan ja, ja. als ik er nu al aan denk, begint mijn hart ja. al harder te kloppen. Ja, ja. En ik hoor het wel, want mijn moeder bekijkt ze en uh, Cleo... Uh, die uh, mijn leidinggevende in de bediening die, die bekijkt ze altijd. En daar doen we ook wel wat mee, maar ik kan ze zelf niet lezen. Ja, nou, lijkt me ook heel verstandig. En hoe laat uh, doe je dan de sleutel in het slot van je restaurant? Uh, ja. Verschilt, maar tussen twaalf tussen en één vaak. Ja, en dan, maar dan zijn we nog niet weg, maar dan uh, zijn alle gasten wel... Ja. En er wordt ja. nog wat gedronken en ja. kan het zelfs wat later worden. Ja, maar dus dat een... probeer ik niet helemaal aan mee te doen. Want dat, dan draai je er ook ja. niet door. Dus een gemiddelde werkdag is zo'n beetje van half negen... ...ochtends tot een uur of één, half twee. Ja, zo. maar dat is niet elke dag. Want bijvoorbeeld uh, zondag is juist weer veel fijn. Want dat is dan de laatste dag. En dan uh, begin ik een stuk later. Ja. Want dan hoef ik ook geen boodschappen te doen. Dus zo verschilt het. Uh, maar het, uh, ja, het zijn lange, een bedrijf draaien kost, uh, kost veel tijd. Maar... kost even energie. En... Um... Um, maar voelt het als werk? Nee, nee, nee. Het voelt, het voelt nee. Het, het is mijn dingetje, mijn, ja. mijn, mijn leven. Dus ja. uh, dat is geen, geen werk. Je krijgt er meer energie van dan het kost, misschien. Ja, nou, het, het kost me ook veel energie. Maar het, inderdaad, ik krijg er ook weer een heleboel voor terug. En uh, je moet toch wat doen. <lacht> ja, sowieso. Je moet wat doen in het leven. Maar ik bedoel, je hebt een jaar of drie geleden eindexamen gedaan. Dit voor de... Als, kan ja, vier denk vier. ik. Ondertussen. Ja, mijn zus. Ah, de, ik was net acht. Jou, jouw klasgenoten, die hebben een hele andere gemiddelde donderdag. Ja. Ja, maar daar heb ik al, altijd heb ik wel andere dingen gedaan dan, dan de Je mensen van niet mijn af en familie. toe jaloers? Was ik ook maar zo'n student? Nee, want ik heb het nooit gewild. Aan het hangen wassen en aan het niksen. En het... Nee, want dat, dat heeft me nooit getrokken. Mijn moeder zei ook wel, die heeft er altijd wel op gehamerd van... Ja, maar Oh, begin er nou toch nog niet aan en geniet van jeugd, omdat je nog zo ja. Ja, allerlei dingen gaat lekker stappen. En, uh, Is en studentenleven en studentenleven. Ik heb er niks mee. Vind je dat niet ook hollands gezeur als mensen dat zeggen? Ja, dat denk ik wel. Dat past wel bij de maatschappij. Ja. Want ik ja. heb ook altijd wel, ik heb mijn vwo diploma dan gehaald... en ik heb ook altijd gedacht, ik moet gaan studeren, want dat wordt van mij, van, van de, maatsch de maatschappij verwacht dat van ja. mij. Ja, um. We gaan even in, in sneltreinvaart erachter komen... Uh, ho, ho, hoe het kan dat jij, uh, terwijl de rest van jouw generatie... nu op de bank de hele dag aan het hangen is... Nou, dat valt ook wel mee, hoor. Ik, ik chargeer een beetje. Een steek. <laughs> hoe jij uh, op je 21-je eigen restaurant runt... wat was het eerste moment dat je een, aan het koken sloeg? Hoe oud was je? Oh, heel jong. Maar dat waren koekjes misschien. Maar dan met mijn moeder... Of oh. dat je er bewust van was dat dit iets... Ja, dat was al echt wel vroeg. Dan was ik een jaar of zeven, denk ik. En, kan je dat herinneren, het moment? Ja, ik, nou, ik heb één moment in mijn hoofd. Dat was niet per se het eerste moment, denk ik. Maar ik uh, keek ook altijd graag naar, naar uh, ja, kookprogramma's op tv. En uh, daar was een keer een middeleeuws recept. En ja, dat was iets met kalfsoesters. En ik had, ik had echt geen idee wat kalfsoesters waren, welk ja. deel van het kalf het was of wat. Maar dat... Nou, dat heb ik op. Ik heb het ook niet opgeschreven, maar opgeslagen in mijn hoofd. En denk, nou, dat moet ik gaan maken. En dat, dat ging dan ook. Ja, ik was altijd wel van. Voor maar heel mensen... even om, om voor het gevoel, je was dan een jaar of. Ja, zeven, zeven. acht misschien. Ja. Je dacht, het wordt nu eens tijd dat ik kalfsoesters ga. Maken. Ja, dat was ik. Ja. Ja, want ik had ook wat okay. tomatensoep al eerder gemaakt. Maar dat, dat, dat recept, toen we. Ja, ik vond dat zo interessant. Dat was eigenlijk best wel een moeilijk recept voor mijn leven. Maar daar was ik al zo mee bezig. En wat herinner je, je van het moment? De geur of de, de smaak? Ja, dat, de... dat het iets middeleeuws was. En het was eigenlijk een, een soort van... Ja, een crème iets. Met het, maar ja, heel klassiek Frans was het ook. Eigenlijk. Maar het is dus bij jou eigenlijk meer een soort rationeel... bijna intellectuele herinnering... dan dat het smaak of geur of kleur of dat was? Nee, ik heb het nog wel voor me ook, hoor, maar ja. het is wel, maar ja. Het, meer, het gebeurt in je hoofd ja. ook? Het is niet alleen maar een soort op de tast en op het proeven? Nee, okay. nee het uh, gebeurt bij mij sowieso wel. Ik, kan, ik proef ook in mijn hoofd eigenlijk. oké, okay. Hoe werkt dat? Nou, uh, ja, ja, dan denk ik dat past goed bij elkaar, dat en dan kan ik die smaakjes in mijn hoofd... Bij, dan denk ik, dat is, daar zit dan een zuurtje, daar zit een beetje zoet... daar zit een beetje bitter en dat, die ingrediënten... Die, die, die, die kennis van ingrediënten heb ik dat dan... Dat kan in je hoofd gebeuren zonder dat je het... Ja, want ik hoef het ook niet altijd te koken van tevoren. Ja, ja. Voor dat, ja. Zoals een klassiek muzikant in de trein... als hij de partituur leest, de muziek hoort... terwijl het niet zo'n beetje... Nou misschien. Ja. ja, misschien. Nou ja, Ik probeer me het voor te stellen, want ik kan niet in mijn hoofd nee. uh, iets proeven. Um, Kom je uit een culinair gezin om als je op je zevende voor het eerst kalfsoesters bereidt? Ja, ik denk het. Ja, of culinair gezin, maar wel waar, waar ja. eten altijd een, wat een grote. Wat zijn ouders dan? Mijn vader is dierenarts en mijn moeder uh, Stewardess. Dus je maar... vader slacht die dieren en je moeder dient ze op in het vliegtuig. Nou ja, nou, in het vliegtuig <laughs> niet. Maar mijn, ik bedoel, mijn vader nam wel eens wat mee. Of van de boer. of uh, Kreeg hij wel eens wat vlees. Of, of, of, als een, ja, hij kende ook wel jagers of zo. Of, was, was dat een haas. Uh... Dus die, dus die, die werd opgeroepen om die dieren beter te maken. Maar stiekem nou ja, deed hij een spuitje en gaf hij maar aan zijn dochter... zodat <laughs> er een meesterkok in kon worden. <laughs> ja. Heel listig allemaal. Um, maar niet, dus niet echt... Uh, um, Hoor ik hem? Nee, maar mijn oom heeft uiteindelijk wel... Is, uh, heeft restaurants gehad, maar die is dat eigenlijk ook hobbymatig begonnen. Alleen, uh, ja, wel... het heeft altijd een grote rol gespeeld. want Er werd heel veel gekookt. Mijn oma kookte vroeger altijd al. Mijn moeder en mijn oma eigenlijk ook altijd. We kookten heel, ja, heel uitgebreid. En, uh, maar je oom was, was een restaurantman. Nou, is dat geworden is eigenlijk. Geworden? Ja. Ja, ja. ja, na zijn veertigste pas, ja. hoor. Maar is dat wel... heeft hij heel goed, ja, echt goed gedaan. En... Uh, ja, hij had ook, hij of heeft daar nog steeds. Hij heeft me ook heel veel geholpen met het opzetten van mijn restaurant. Hij heeft daar heb echt veel geleerd. Nou, uh, nou, ten eerste heb ik veel ook uh, ja, culinair nergens van hem geleerd. Ja. Want hij kan ook gewoon heel goed koken, maar daarnaast wel het ondernemen. Hij is een echte ondernemer. En uh, ik vraag hem ook wel altijd om advies. Zie je jezelf als ondernemer? Ja. En als creatief? Ja, maar, maar echt beide. Want ik vind ja. het ondernemen ook heel erg leuk. Oké. Okay. Uh, dan doe je, maak je het VWO af, en dan? Nou, toen begon ik... Ja, nou, ondertussen was ik altijd bezig met zingen en dansen. En wilde ik uh, wilde ik eigenlijk het theater. En koken was altijd een... een dat was er altijd, mm. maar dat was meer hobby. En dat was zoiets van, nou, op mijn veertigste... Net als mijn oom ook had gedaan, begin ik dan ook wel mijn eigen restaurant. Maar eerst wilde ik kijken of ik een carrière ja, kon ambiëren in... in... In het theater. En toen deed ik uh, auditie op de Kleinkensacademie. Toen was ik 17 Toen vonden ze me veel te jong. En uh, toen zei ze, kom volgend jaar maar terug. Nou, toen ben ik maar begonnen met studierechten. Ja, omdat ik dacht, ik ga rechten. Oh, dan word ik advocaat. Dat, was, dat vond ik wel interessant. Maar ja. daar ben ik met een half jaar weer mee opgehouden. Dat was helemaal niks voor mij. Heel goed. En Toen? Nou, toen nog een keer auditie gedaan. Toen ben ik weer in de tweede dat, ronde was. Wat deed je dan op die kleinkunstacademie? Je, ben je een acteur of een zanger? Of wat nee, ja, dat, ja, kleinkunst. Dus, dus inderdaad zang en, en, en, en toneel. Dat, die combinatie. En toen zeiden ze, wij, je bel ons niet, wij bellen jou wel. En toen hoorde je nooit meer wat. Nee, nee goed, ik kwam de eerste ronde door. En er doen nu een heleboel auditie, volgens mij wel 800. Nou, en uiteindelijk worden er 15 aangenomen. En ik nee. zat toen de tweede ronde, zijn er nog honderd over, denk ik. Of zo gelukkig dat ze je hebben afgewezen. Want anders hadden we nu niet de, de, de Masterchef gehad. Nou, nee, nee, was je, was je het sowieso wel geworden? Was het ging het, kwam het koken toch onherroepelijk terug? Ja, je? dat kwam altijd wel weer terug. Maar vooral ook omdat ik er steeds wel weer door geconfronteerd werd. Dat ik, ik bedoel, ik kon best leuk zingen en leuk spelen. Maar ik was een goede amateur en ja. ik moest me, ik heb me er wel echt bij neer moeten leggen dat ik, uh, ja, dat ik. Uh, net niet goed genoeg was. Dat vond ik wel heel moeilijk. Ja. Maar dat was ik wel met koken. Dus toen heb ik maar gedacht, nou, dan moet ik, moet ik me hierop focussen. Klinkt als een goede. En, en, um, want kwam dat televisieprogramma toen meteen? Of hoe ging dat? Nee, toen ben ik eerst nog een jaar naar Parijs geweest. En daar heb ik uh, koksopleiding gedaan. Echt een verkorte cursus. Niet, het, het was ook niet echt een hele opleiding. Maar uh, ja, eigenlijk een tussenjaar. Wat, wat uh -huh. wel veel mensen doen, dat deed ik daar. En uh, heb ik ook stage gelopen. Deftig Ja, Was het leuk? Nee, verschrikkelijk. Waarom dan? Nou, ik, ik vond het vooral verschrikkelijk. Dat is misschien persoonlijk, hoor, maar uh, ja, ik ben er veel te eigenwijs voor, want ik mocht helemaal niks. Dat is en ik heel vond... hiërarchisch, hè? Ja, gigantisch hiërarchisch. Ja. En ook nog, uh, je hebt daar ook wel naast dat het heel hiërarchisch is, is ook, uh, het is een mannenwereld. En ik was een meisje van een blond grietje van 18. Die wel een beetje Frans sprak, maar ook niet vloeiend. Dus ze maakte allemaal grapjes over me. Uh, zitten in die hele Franse culinaire wereld die nog veel meer impact op dat land heeft dan het, het natuurlijk bij ons heeft, zitten daar helemaal geen vrouwen aan de top. Nee, bijna niet. Ja, er zijn nu wel een paar natuurlijk, maar in zo'n keuken. Ik heb bij Pierre Gagnaire een, een dagje meegedaan. Dat zegt uh, Die staat in de top 10 van de wereld en mm -hmm. uh, heeft ook drie sterren. Dat was een keuken. Er staan twintig mannen in de keuken. En uh, volgens mij bij de patisserie, maar er was ergens in de kelder, stond één vrouw. De rest waren allemaal mannen en ik wilde daar graag stage lopen. ik moest een dag proefstage lopen. En uh, nou, het ging hartstikke goed. Het lag echt niet aan mijn kwaliteit, daar ben ik van overtuigd. Maar ik mocht toch niet komen, want Waarom? ik was een meisje. Waarom denk je dat ze ze zo, zo raar doen daar? Nou, omdat het toch voor die... Uh, het zijn allemaal jonge jongens ook, die daar in de keuken staan... Ja, en die vonden het allemaal, denk ik, prachtig dat er überhaupt al een meisje was. En die waren misschien bang. En uh, dat ze zich... Dat, dat ze zij afgeleid zich, werden. Ja, dat. En daarnaast... Dat, dat ik de slakjes naar de meisjes gingen kijken. Nou, ik denk dat dat hem misschien een beetje meegespeeld heeft. En daarnaast dat... Nou, vrouwen zijn over het algemeen... er zijn toch iets zwakker, fysiek zwakker. Dat, ja. is, dat is ook gewoon zo. Het is topsport, hè? De, ja. de wereld waarin je rondloopt. Nou ja, het is, is heel zwaar. Je begint van s'ochtends, vroeg, tot s'avonds, laat. En ik denk dat mannen dat toch fysiek iets beter aan Ja. Um, dat het topsport is, merkten we natuurlijk ook toen jij uiteindelijk bij net vijf was het programma, Masterchef, uit 600 kandidaten richting de finale ging. Mm -hmm. we hebben we een fragmentje van. Dat het niet gelukt is. Ja, ja in mezelf. Dat het gewoon uh, niet gelukt is. Waarom is het niet gelukt? Nou, het, ik heb de volgorde niet goed aangepakt. Is dus gewoon ontzettend moeilijk. Mm. Het is niet zomaar een kookboek pakken en kijken en denken van... oh, ik ga het dus even op mijn gemakje maken. Je wordt nu voor de leeuwen geworpen en je moet nu laten zien... dat je masterchef bent. Wat oh, vreselijk. We hoorden jou in een... Uh, enigszins emotionele ja. toestand. Bij een gerecht wat geslaagd was... maar waar je zelf toch nog niet tevreden over was. Nee, was ook niet geslaagd. Maar de, de jury, of de, die, die waren er wel enthousiast over. Jij was kritischer over je eigen werk... dan de mensen die het beoordeelden. Of ja. niet? Nou ja. ja, dat ben je denk ik altijd wel hoor. Maar... En waar kwam, waar kwam de emotie vandaan? Het even breken? Was het, is, het, is, het, is, het het, is het de spanning? Is het het fysieke? Is het, waar komt het vandaan? Want je had het net over de sterke man en de vrouw die iets minder aan kan. Was, dat, was dit een hmm. voorbeeld daarvan? Nee, ik denk het was vooral de spanning van, van die dag. Die dag waar je naartoe leeft. Waar je voor hebt gestreden eigenlijk. Ja. Om bij die la en, en ik ben... Dan moet ik. Ik moet gewoon winnen. Zo ben ik. En ja. ik denk, als ik dit nu verpest heb. Dan denk ik, hoe kan ik? Want ik ben. De, ik weet ook dat ik het kan. En ik dacht, dan, nou, als ik het hierdoor verpest heb. En dan, maar ja, je dan, had het niet verpest. Ja, maar voor mijn gevoel wel. Want het had wel. wel het had veel beter gekund. En dat, ik had het ook veel, zelf ook veel beter gekund. Dus dan weet je, je weet wat je zelf kan. En als het er dan niet uitkomt, op, op wat voor mm. manier dan ook. Dan, ja, dan, uh, en, en vooral, dit was de laatste test. Ik denk, nou, ik heb het helemaal, helemaal verbrutst. Ja. Um, maar het kan je ook in de weg zitten. Als je, want je hebt een creatief vak. En als je zo streng bent voor je creatieve um, nieuwe ideeën... komen vaak uit mislukkingen. Of ja. dingen die niet van tevoren helemaal onder controle zijn. Nee, dat is waar, ja. Maar... Laat je dat toe? Nou. Een briljante mislukking. Kan die, kan die uit jou voortkomen in jouw keuken? Of is het nog niet zo Ik zit, ik zit nou, het. Is nog, ik ben nog heel erg in ontwikkeling hoor. Want ik, ja. mensen vragen me ook wel eens van: wat is nou jouw signatuur gerecht? Maar dat heb ik nog niet. Ik vind mezelf ook nog te jong. Voor maar... ik ben nog veel, veel te veel aan het uitproberen. Maar uh, het, het is wel waar dat je inderdaad als je fouten maakt. Of, of vooral uh, bijvoorbeeld als wij iets tekortkomen komen in de keuken. Of even zijn vergeten van. Oh, we hebben dat niet gemaakt. Dat niet voorbereid. Dan, dan word je zo op scherp gezet. Dan moet je alle minuut moet je toch. Uh, het voor elkaar krijgen om, om dat gerecht of dat deel van het gerecht op bord te krijgen. En daar word je heel creatief van. Om daar. Uh, om ben dat ben dan je dan op de... je best, Wanneer ben je ja. op je best? Dan. Ja, dan. Alleen hier niet. Hier zat te veel spanning op. Ja, hier was te veel. Ja. ja. Maar dat was, oh, dan is het. Ja, wat ik zeg, daar leef je weken naartoe. En, uh, en die dag duurt er heel lang. En er zijn dan camera's bij. En dat brengt toch extra stress met zich mee. En. Ja. Uh, en ja. En je won en je werd masterchef, zo heet het programma. En jij mm -hmm. was de master, een programma wat ook internationaal overal. Ja. Hè. Jij bent onze Nederlandse eerste masterchef. Dat is weer wat anders dan het officiële meesterkok... Hè? wat je wat, wat ja. schilderde waar ik het net over heb. Mm -hmm. Dat is iets, ook iets deftigs waar je op een gegeven moment... Want daar zitten in Nederland ook weer heel weinig vrouwen bij. Ook bijna alleen maar mannen. Ja, maar sowieso. En we hebben ook weinig uh, topkoks die vrouwelijk zijn. Dus volgens ja. mij... Met Michelinster. Wordt hoog tijd dat we daar verandering in gaan brengen. Ja, nou ja. Dat zou leuk zijn. We gaan even naar muziek luisteren die je hebt meegenomen. Tenminste, ik kijk even naar de techniek. Wat heb jij meegenomen? Of je hebt twee nummers. Um, er is nu druk overleg. Welke liedjes heb je meegenomen? um h van uh, Lianne LaHave Is your love big enough? En wat is dat voor liedje? We gaan er lijst. But I found myself in me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 Luisterde naar, dan moet ik het even bijpakken... Lian Lahavas, meegenomen door onze gast, ST Stroker. 21 jaar oud en masterchef, eigen restaurant. Een carrière als kok um, en niet zomaar één... met een vliegende kickstart. Um, en nu hieraan geschoven, s'nachts bij ons in Casa Luna. Um, dus even kijken, wat moet ik u nog vertellen? Ja, we hebben een nieuwsbrief, dit programma. Dat is heel belangrijk. En dat kunt u vinden op radio 1nl slash Casa Luna. Dan kunt u zien wie hier allemaal te gast zijn. Um, en ja, we gaan verder, ST. Op televisie komen, was dat nou leuk of was het niet leuk? Ja, ik vind het heel leuk. Vind je het leuk om in de aandacht te staan? Ja. Is dat... Um, hebben alle koks dat? Nee, ik denk het helemaal niet zelfs. En waarom heb jij dat wel? Nou ja, waarom, weet ik niet. Het zit in mijn karakter en ik denk... Uh, ja, het zit in geen ik hou, ik hou van de aandacht. Ik hou van is het is, het een, is het iets met generatie te maken? Dat een, een, de jongste generatie de hele dag zichzelf op het internet en aan het. De, nee, want dat nee? heb ik helemaal niet zo erg. Ik met, ben ik niet de hele dag met, aan het vinden. Uh, en, en twitteren en nee. Dat valt wel mee. Nee, dat valt wel mee. Kijk, ik heb het Je, wel, maar, maar. Je vindt het gewoon leuk om. Ja, sommige ja. mensen houden er helemaal niet van en sommigen wel. Zo is volgens mij is dat gewoon bepaald, bepaald, denk maar, ik. Dat, dat is zo, maar voor de kok is het... Uh, er zijn, niet, zijn er, Ja, je hebt natuurlijk een nee, aantal Nee, je hebt een aantal koks die dat, die dat wel leuk vinden... maar je hebt ook een heel aantal inderdaad... die durven hun keuken bijna niet uit te komen. Maar je nee. hebt ook zoveel rare kookprogramma's... dat ik denk, is, dit nou, is het nou niet een soort televisieclown aan het worden... of is het echt iemand die, die goed kan koken? Weet je, snap je wat ja. ik bedoel? Ja, ja, ja. We hebben een fragmentje van een programma wat jij waarschijnlijk niet aan het beste kookprogramma vindt. Herman en Blijker zitten op Texel en het is tijd om daar de boel op scherp te zetten. Hand oh, uit je maar, je moet zelf, want die gaan niet goed. Godverwommen. De eilandbewoners werken allemaal op hun eigen eilandje. Ja, lekker bak. Oh, Rob, hoor, je lekker bak. Kut, smoes. Hij lacht in zijn Om er nog iets van te bakken, moeten ze back to basic. Gebrak, joh. Gee, wat die welke pot vindt, joh. Herman met zijn handen in het haar op Tessel, Dinsdag half tien, RTL 5. Is dit jouw soort kookprogramma? Nee, maar dit is puur sensatie, denk ik. Um, maar dat, er is heel veel van. Ja, maar ja, dat is een beetje Alla Gordon Ramsay. Die ook uh, om. Nou, volgens mij in elke zin: uh, fucking, fucking, fucking ja. dit. Ja, hoe vaak dat. Maar het heeft niks te maken met als je een goede kok wil worden... dat je zo door de keuken heen nee. stier en iedereen... Nee, vind ik, ik, ik, ik, ik moet zeggen... Ik, Is er een goed kookprogramma? Ik, ja, ik vind, er zijn zeker wel goede kookprogramma's. Uh, ik vind veel Britse programma's vind ik heel leuk. Die, uh, ook de Britse masterchef bijvoorbeeld, ja. de, de echte originele. Die, die doen dat ook heel leuk. En, uh, en niet, uh, ja, niet dat afzeikeren. Volgens mij hebben we daar ook een fragmentje van. Butcher made these for me today. Yeah. This oh, Cumberland yeah, ring, really yeah. nice, a treat because it's full of fat. Mm -hmm. um, I was on this diet seventeen eleven. Mm -hmm. No, got down to 14, fourteen six, fourteen seven. Wow, you've done well. For yourself. So okay, these okay. are a real treat. Okay. As is the potato, because potato is no longer allowed. Mm -hmm. We're now on the butternut squash. No, absolutely. So, like and it. sweet potato. Um, that's pretty good for you, though. And the figs. Lovely. Lovely. Figs. Yeah, Re that's, Ready, really. steady, cook. Yeah, that, yeah. Dat vind ik hartstikke leuk. Wat, wat doen zij dan? Nou, zij krijgen van, van gasten krijgen zij een, een boodschappentas. En er zit van alles in, daar weten ze niet van tevoren. En dan moeten ze dan in twintig minuten iets van, of verschillende gerechten van maken. Ja. ja, en dat is ook wat ik echt fantastisch vind. Dat stelt, ja, dan kun je echt je hele creativiteit uh, Dus als jij zit kwijt. te kijken en je ziet die boodschap, dat is wat erin zit, te beginnen je handen ja. in jeuken. Dan denk je, nee, dat moet je niet maken. Je moet... Nou, ik vind juist heel knap wat ze er altijd van maken. Ja. Maar ik ga ook zelf bedenken inderdaad van, uh, van wat ik ervan zou uh, gaan maken en willen maken. Dat is, ja, dat is hartstikke leuk. Maar dat vind ik ook het leukste. Dat was met Masterchef, ook daar had je die uh, uh, hoe heet dat? Uh, mystery boxes. En uh, ja, dan wist je niet wat erin zat. En ik verheugde me er altijd heel erg op. Want dan had je een uur de tijd en je tilde die boxen op. En dat had ook iets magisch. En dan zag je dit en dan denk je, ja, dat ga ik maken. En je hebt een uur en, en ja. dan ga je. En als jij die box optilt? Moet je ons even uitleggen, uh, want wij zijn allemaal geen masterchefs. Wat gebeurt er in jouw hoofd als jij een, een doos optilt en er liggen gerechten? Wat, wat gebeurt er dan? Nou ja, dan, dan ga je eerst naar het of hoofd. Ingrediënten, ja, sorry. ingrediënten. Maar, uh, je gaat eerst naar het hoofdingrediënt kijken natuurlijk. Want ja. dat is vaak een stuk vlees of vis. Of misschien moet je wat vegetarisch maken. Maar uh, ja, en nou, daaromheen bedenk ik dan, nou dan heb je ook nog vaak een aantal groenten en kruiden. En natuurlijk zullen ze er wel wat onder leggen wat ook wel uh -huh. bij elkaar te combineren is. Want er zijn natuurlijk een aantal dingen die kunnen echt niet met elkaar. Maar... Ja, en dan, uh, ja, dan gaat dat automatisch. heb ik dan die smaakjes in mijn hoofd. Omdat ik die ingrediënten vaak ja. allemaal wel gegeten heb. En dan uh, ga ik altijd... Dat hebben ze me daar wel geleerd. Ook bij mijn als chef. je moet een beetje je plateautje af. Dat er altijd een zuurtje in moet. Een zoetje, een bittertje. Wat heb je dan? Ja, je hebt uh, vijf. Zoet, uh, zout moeten zoet, ze natuurlijk... Zoet, zout, zuur, en en nou ja, de textuur is ook nog ja. eens heel belangrijk. Dat je dus, uh, wat hard, wat knapperig, wat zacht. En, en zo, uh, dat is eigenlijk... Als je dat lijstje al afwerkt en daar uh, bij, uh, ja, bij elk punt iets zet van... En gaat oh, daar... het razendsnel in je hoofd? Of gaat het bijna op gevoel? Ja, gaat gevoel. Want tegelijkertijd tikt de klok dat je binnen ja. een uur... Dat... Ja, maar dan begin je ook al. En, uh, want je, hebt, natuurlijk, je moet ook je basistechniek hebben. Dat je altijd de sausen hebt met bepaalde basis. Die maak. Mm -hmm. Ik maak altijd van de karkassen. Bijvoorbeeld als je een kipkarkasje hebt, dan maak je daar... Uh, dan doe je wat groente bij en dan trek je een bouillonnetje van. En daarna maak je daar de saus van. Want het is ook een enorm logistiek uh, ja. proces. Want dat moet op die minuut beginnen en dan is dan klaar. het allemaal moet precies op hetzelfde moment ja. de finish halen. Al die verschillende... Onderdelen. Ik Klopt, dat is altijd... Het is, uh, ben je ja, daar goed in? Time management. Waar ben je niet goed in? Nou, ik uh, plannen en ik ben, gigant, ik ben een gigantisch goud. Hoe kan dat nou? Nou, ik ben gewoon sloddervol. Ik ben een beetje slordig en gauwd. En dat is juist... Hoe kan je en, nou op je 21 21ste een, een restaurant hebben met acht man in dienst... en dat je dan een sloddervols en en gauwd bent? Nou, dat kan dus... Wie, wie ruimt de puinhoop dan achter jou op? Ja, dat, dat doen heel veel medewerkers doen dat. Dus jij komt. Nee, is, maar ik, ik, ik, ik werk. Ik, uh, het maar, gaat ook wel goed hoor. Hoe, maar wat is, ah. hoe, hoe kan het nou? De combinatie control freak en slotterfree? Nou, dat kan heel ja? goed. Leg het uit. Nou, want ik ben niet zozeer. Ik ben een control freak dat alles wat uiteindelijk. het eindproduct moet moet perfect zijn. Ja, en moet alles wijken. Ja. En de puinhopen. staan. Dat in de keuken of daaromheen. Ja. ja. Um, Um, nog even naar die creativiteit waar we het over hadden. Hè. Aan het begin, dat als je iets laat mislukken... of je geeft de ruimte om een beetje... je bent je zei, ik ben aan het zoeken nog wat mijn signatuur is. En, ik, en niemand gaat je verwijten dat je op je 21 nog niet je signatuur hebt gevonden. Maar als je kijkt naar wat nu dan echt de top is... Hè, of tenminste zoals dat in die sterrenwereld wordt gezien... bijna een soort popsterachtige mm -hmm. gebeurtenis... met dat l en dat moleculair koken en al dat krankzinnige gedoe. Wat vind je daarvan? Ja, ik vind het fantastisch. Ik vind het prachtig. En, uh... Maar heeft dat nog te maken met het vak wat jij nu aan het doen bent? Of is het eigenlijk een andere discipline? Nee, ik denk dat het ook met het vak te maken heeft. Maar wel in... Ja, het is... Er komen andere disciplines bij kijken. Het gaat veel verder. Uh... Het is bijna er worden een soort kunstwerken gemaakt. Of zo, ja, nee? maar het is... Uh... Ja, ik heb wel eens... Uh... Het is... Het is uh, Roger van Damme, daar heb ik ook stage gelopen... die uh, heeft uh, zijn eigen restaurant in België. Maar die heeft volgens mij wel eens gezegd... Want het, is, het is geen kunst, maar het is een ambacht. Dat is het denk ik ook, hoor. Het is geen kunst. Maar uh, het... Uh, ja, het is ook... het is, het is ook wetenschap. Heeft, dat komt er heel veel bij kijken. En uh, het, het gaat veel verder dan alleen maar koken. Maar... Het fascineert dat je Ja, het fascineert me gigant. Nou, ja... Eigenlijk wel. Of moet je eerst nog een hele lange weg? Ik moet een hele lange weg. En, leg, en Voordat je zo ver uit de bocht mag schieten. Of hoe gaat dat? Nou, ik weet niet of het ooit gaat gebeuren. Ik hoop het heel erg. Want ik heb ook heel erg... Ja, je, je dingen, Maar die dingen die, die komen allemaal van iets vandaan wat je ooit gezien hebt. of. Je, het zijn nooit uh, helemaal unieke dingen. Ik bedoel, ja, het wiel is, uh, is ja, al vaker is al uitgevonden. Gedaan, en maar nog niet ja, precies op die manier. Nee, zo. maar goed. Ik hoop ooit. En dat is eigenlijk mijn... Uh, ja, ik denk dat als je dat bereikt, dan dat is het summen. Maar dat je iets maakt wat... Dat nog... is een grotere uitdaging dan zo'n ja, gestresste Michelin. Veel, veel groter. Want het gebeurt het waarschijnlijk om? nooit. En ik hoop er wel op. Maar waar gaat het om? Of, of je dat wel of niet kan? Dus dat die, nou, ja. nou dat is, ik denk dat dat wel aangeeft dat je echt talent hebt. Dat is creativiteit, talent. Ja, dus... maar, nou, en dat je, inderdaad, dat je het vermogen hebt om echt iets zelf te bedenken. Dat kan niet iedereen. Je, ik denk kan, dat bijna je de ster, niemand dat kan. Je een ster, als je heel hard werkt, je bent niet slecht. Je, bent, of je, hebt, je hebt niet een briljant talent, maar je bent gewoon, je hebt wat aanleg. En je werkt je helemaal te pletter. Is het dan mogelijk om een Michelinster te halen? Ja, ja, denk ik zeker wel. Ja. Maar één Michelinster, dat, dat is prachtig. En dan, maar tussen één en drie zit zoveel in. Dat is niet met elkaar te vergelijken. En als je richting die twee of drie... of, of dit, soort, ja. hè, dit soort moleculair kokenachtige... Uh, nou ja, van, die, van dat soort restaurants, dan moet je echt, moet je echt een talent hebben. Ja, maar dat weet ik dus ook niet maar. van mezelf. Want ik hoop het natuurlijk wel, maar ik denk dat zijn er maar echt weinig mensen. En uh, het is natuurlijk ook net wat de trends doen. Want hij is het, het ook wel gevoelig voor. Het moet net in de smaak vallen. Want dat is ook vaak. Het is, niet, het is natuurlijk niet alleen maar talent... maar ook net of het past binnen, binnen het plaatje van, van nu. Heb je wel eens gegeten in, in zo'n soort tent? Mm, ik heb wel eens een, een drie sterren zaak gegeten, maar nooit. Ik heb, uh, El en nu is vooral Noma. Hè. Noma is, is wel, ja, staat op nummer 1, ja. eigenlijk. Heb je daar al een reservering? Nee, ik heb, ik heb nog nooit. Dan nog ik... moet je, moet je 4,5 jaar wachten, toch? Dan ja, mag je klopt. Naast de wc ik zitten. wil heel graag wel een keer, maar het is, ja, het is er nog niet van gekomen. En als je, je hebt een drie sterren tent gegeten. En hoe, dan wordt iets opgediend? Als ik daar zou zitten, dan denk ik dat ik het gewoon maar zou gaan opeten. Maar wat doe jij? Nou, ik, ja, ik, ik, ik analyseer sowieso alles. Of het, nou, of het nou bij de snackbar is. Of, nee, dat is overdreven. Niet bij de snackbar, maar als ik uit eten ga... Ben ik, ik ben altijd best wel kritisch. Uh, maar niet, niet dat ik dat zou zeggen... maar dan zit ik gewoon zelf helemaal te analyseren. En uh, bij zo'n drie-sterrenzaak... daar is het een hele beleving. Die zijn veel, vele malen beter dan ik. Dus die, uh, ja, die zal ik niet uh, bekritiseren. Maar dat is meer echt inspiratie. Ja. Um. Ik ga even iets over jouw hoofd, ST-stroker... Uh, aan de luisteraar vertellen. Um, want uh, we gaan er zometeen even tussenuit... voor het hoorspel van de NTR. En dan zijn we na het nieuws van één uur weer bij u terug. En dan komt u aan bod met uw culinaire wijsheden. Um, want wat we u willen vragen... Um, ST vertelde net, dat tilt een doos op. Je ziet wat en je moet er wat van maken. En dan, aangezien we in crisistijd leven, dachten we dat het goed is dat u nou eens met die restjes die nu op dit moment bij u in huis liggen, iets moois gaat maken. Dat doe jij ook wel eens. Ja. En dat gaan we als volgt doen. U kunt zeggen wat u thuis heeft liggen, waar u geen raad meer weet en dan kunnen andere mensen weer gaan bellen en u gauw tips geven. En dan gaan we zo langzaam, in een uur lang, gaan we dan het Casa Luna crisis kookboek maken. En misschien komen er wonderlijke gerechten uit. Jij moet morgen heel vroeg jouw zaak weer openen. Je gaat naar huis rijden. Dat is in Arnhem. Jouw restaurant. Hoe heet je restaurant? Het Amusement. Het Amusement in Arnhem. Dames en heren, ga daar naartoe. Um, maar jij gaat de radio, radio luisteren op de weg terug. En dan kan, kunnen wij jou nog bellen ja. om, om jouw professionele uh, mening te geven... over de, de gerechten die de Casa Luna luisteren aan elkaar adviseren. Als je dat goed vindt. Ah, fijn. U kunt al bellen. Wat heeft u nu liggen... waar u niks meer mee kan, maar wellicht toch nog wat mee kan. 0800 is een gratis nummer. Dus ja, bellen is sowieso een goed idee dan. En mailen mag ook naar casaluna.ncrv.nc NL. We gaan een, uh, een restjes opmaken. maken. En misschien komt daar juist wel de creativiteit vandaan. Ja, juist ook. Dat vind niet ik ook niet dat je met een plan begint, maar wat heb je en wat kunnen we ja, doen? Maar ja, maar zo werk ik eigenlijk ook altijd. Want ik ga boodschappen doen en dan kijk ik wat lichter... en dan ga ik pas bedenken wat ik ga maken. En dat gaan wij het uur hierna doen. We zijn heel benieuwd wat jij Leuk. dan van ons amateur op de radio <laughs> vindt. Um, en nog iets, want um, we hebben ook live muziek zometeen. Gisteravond als u geluisterd heeft... Waren er waren al twee zangers van Het Nieuwe Lied, een Singer-Songwriter collectief. En vannacht zijn er weer twee aanstormende singer-songwriters: Jesje de Schepper en Jan Groenteman, die uh, live muziek gaan maken. Dus we krijgen live muziek en culinaire hoogstandjes. Dat wordt wat. St, wat gaan wij, kunnen wij van jou allemaal verwachten de komende 80 jaar? Nou, laten we zeggen, de, komende, de, komende, de, komende, de, komende, de volgend jaar. Laten we daarmee beginnen. Wat zijn je plannen? Je hebt een restaurant. Ja, ik heb een restaurant. En op zich ben ik altijd van heel snel. En ik wil maar meer en meer en meer. Maar ik heb wel besloten dat ik uh, niet zo, zeer, zo heel snel hoef. Dus op Want waar zich... kwam die haast vandaan? Ja, die zit erin. En waarom, weet ik niet. Geen meer. groot trauma? Nee, ik heb geen groot trauma. Ik ben wel enig kind. Dus misschien uh, wat snel volwassen. ja. Maar ja, zo, dat is, zit in mijn karakter. Het moet allemaal snel. Ik ben snel op dingen uitgekeken. Maar zolang, ik ben voorlopig nog niet op mijn restaurant uitgekeken. Dus, je bent uh... een heel klein beetje aan het onthaasten, begrijp ik dus. Ja, nou... Nee, ik ben oh. juist aan het verfijnen. En dat is ook wel belangrijk dat ik er even bij stil blijf staan... voordat ik weer aan een nieuw project begin. Wat, wat, maar wat worden de nieuwe projecten? Nou, ik wil... Het, um, een grote ambitie. Want ik wil niet spreken van een droom, want dromen die komen niet zo vaak uit. Gewoon maar iets wat je voor elkaar ja, krijgt. Ja, dat is dat ik uh, op tv zou ik graag. Eigen koken. programma? Ja. Okay. Nou ja, eigen programma. Maar met koken wel wat doen. Dankjewel voor je komst. Wij gaan naar je tv-programma kijken en bij je eten. Leuk. Dankjewel. hele wereld onder mijn knop. Maar weet niet eens wie er naast me woont. Een CRV. Het bureau, hoorspelserie naar de gelijknamige roman van JJ Voskuijl. Boek 3, aflevering 33, 1974. De secretaris. Graag, mevrouw de voorzitter. Als het goed is, dan hebt u allemaal het jaarverslag ontvangen. Ik zou aan drie van de onderwerpen die daarin besproken worden... in het bijzonder aandacht willen besteden aan de situatie rond ons tijdschrift. Aan het rapport voor de wetenschappelijke commissie... dat Appel, Buitenrust Hetema, Van der Land en ik deze zomer hebben opgesteld. Al is er van ons aandeel erin niet zoveel terug te vinden... Dat ben ik toch niet helemaal met je eens. Ik vind het een voortreffelijk compromis. Nou, ik niet. Mevrouw de voorzitter. En aan de nieuwe vragenlijst over het huwelijk. <lacht> Mevrouw de voorzitter, neemt u mij niet kwalijk... maar ik zou de secretaris willen verzoeken... om hier als vierde punt nog de landbouwfilm toe te voegen. Ik lees wel in het jaarverslag dat de tekst van het commentaar nu geschreven is... maar niet dat de film ook gereed is. En dat interesseert mij bijzonder... Jord, en de film. Ik bedoel maar. Ik heb begrepen dat die nu bijna klaar is. Dat is inderdaad het geval. Wij zijn nu bezig met de montage. En ik kan u nu al wel zeggen dat het resultaat heel fijn beloofd te worden. Het wordt een heel fijne film. En hebt u al een idee wanneer die in roulatie kan worden gebracht? Het is de bedoeling dat dat deze zomer al zal gebeuren. En zoals het nu gaat, ziet het er ook naar uit dat wij daarin zullen slagen. op zeker, kijk. U krijgt een uitnodiging. Heel graag. Was dat het? Ja, dat was Mevrouw de voorzitter, ik ben verheugd te horen dat het plan al zo ver gevonden is. Kijk eens aan. Zo zie je maar, weer. Mevrouw de voorzitter, ik weet niet hoe de collega's erover denken... maar zou het niet mogelijk zijn dat wij allemaal een uitnodiging kregen? Als commissie zijn wij uiteraard geïnteresseerd... Alleen al op grond van onze betrokkenheid. Meneer Vesterjeuring. Dat zal ik uiteraard heel graag doen. Dat is dan afgesproken. Secretaris. In de eerste plaats dus ons tijdschrift. Er zijn het afgelopen jaar wat oneenigheden geweest over de bevoegdheden van de Nederlandse redacteuren. Die zijn in de redactieraad in december uitvoerig besproken. <Klacht> het resultaat is dat wij voortaan beslissen over de artikelen van Nederlandse auteurs. en dat de redactie voorafgaand aan ieder nummer de volledige kopij zal bespreken. Zolang als het duurt. Zolang als het duurt. Ik hm. heb daar toch wel vertrouwen in, mevrouw de voorzitter. Ik was ook verrast, maar ik had de stellige indruk dat het. Pieters dit maal ernstig. Ja, je hebt het altijd goed van vertrouwen. Inderdaad. Tot Pieters weer van mening verandert. Dat kan natuurlijk altijd. Ik wil maar zeggen. Bovendien heeft hij beloofd dat hij het verenigingsnieuws... en de ledenlijst van de Vereniging voor Vlaamse Volkscultuur... waarvan hij voorzitter is... voortaan niet meer in het tijdschrift zal afdrukken... maar losbladig zal toevoegen. Wij hadden daar bezwaar tegen. Het werd zo wel helemaal een clubblaadje. Daarom. Mevrouw de voorzitter... Heeft de secretaris er misschien ook een verklaring voor... waarom collega Pieters plotseling zo toegeeflijk is? Nee. Pieters wordt een dagje ouder. En oude mensen zijn gewoonlijk milder dan jongen. Heer, heer. Jij bent toch niet oud? Maar als je oud bent, zul je dat begrijpen. Ga door. Ik weet niet of iemand hier nog een vraag over heeft. Dan het rapport van de wetenschappelijke commissie. U hebt dat allemaal gekregen op de inhoud hoef ik niet meer in te gaan. Intussen zijn op grond van dit en van de andere rapporten... een aantal voorstellen gedaan voor een reorganisatie van de wetenschap. We hebben die een paar weken geleden ontvangen... en we zullen daar tegenover stelling moeten nemen... als bureau en als afdeling. Ik weet niet of Balk daar al iets over zeggen kan. Dat is nog te vroeg. Mevrouw de voorzitter, ik heb er uiteraard het volste begrip voor... dat de directeur het achterzaam van zijn tong niet wil laten zien. Zaken als deze liggen immers uitermate gevoelig. Maar misschien dat de secretaris wel alvast een indicatie kan geven... hoe hij de positie van de afdeling in dat geheel ziet. Kan dat? Uhm, jawel. De essentie van dat rapport dat wij met z'n vieren geschreven hebben... is dat ons vak zich de afgelopen jaren ontwikkeld heeft... van een historisch-filologische in de richting van een sociaal-historische of cultuurhistorische wetenschap. We hebben heel lang gewerkt met de veronderstelling... dat de tradities in onze cultuur de herinnering bewaren aan vroegere culturen. En dat ze dus gebruikt kunnen worden als historische bron. De atlas is op die veronderstelling gebaseerd. Maar zo werkt het niet. Tradities veranderen. Iedere generatie maakt haar eigen keuze, verandert de accenten voegt nieuwe elementen toe. Toen men dat doorkreeg, verschoof de belangstelling naar de traditie zelf. Op twee manieren. Je kunt de geschiedenis van een traditie volgen. Dan heb je historische gegevens nodig en historische technieken. Je kunt ook kijken hoe een traditie in de huidige cultuur functioneert. Dan heb je sociale en economische gegevens nodig... en dan werk je met technieken uit de sociale wetenschappen... Als meneer Goslinga vraagt hoe ik de positie van de afdeling zie... dan is het antwoord tussen de geschiedwetenschap en de sociale wetenschap. Nou, daar valt wel wat op te zeggen. Is dat duidelijk, meneer Goslinga? Volkomen, mevrouw de voorzitter. Ik vind het bijzonder interessant dit te horen. Maar kan de secretaris nu misschien ook nog aangeven... welke consequenties deze stellingname heeft voor de werkzaamheden aan de Atlas? Heeft dat nog consequenties? Ik bedoel maar. Dat we nu consequent zoeken naar historische bronnen... om het kaartbeeld te verklaren... en dat we nu ook aandacht zijn gaan besteden aan het functioneren van tradities. Voor onze laatste vragenlijst over het huwelijk... vragen we wel bewust naar de sociale situatie... en we zijn bovendien afgestapt van het idee... dat alle mensen in een dorp dezelfde tradities hebben. Mevrouw de voorzitter... Dat betekent toch, hoop ik niet, dat de secretaris zijn onderzoek... naar de Dursvlegel en de zijs heeft opgegeven. Dat huwelijk doet Muller. In de tijd heeft hij ook al het vrije voor zijn rekening genomen. <laughs> nou, dat stelt ons dan echt gerust. Ja, ik, ik formuleer ongelukkig. Enzovoort, enzovoort. Mevrouw de voorzitter... In de tijd heb ik er al eens op aangedrongen... dat de secretaris een beleidstuk zou produceren... over de ontwikkeling van het vak. Nu ik dit hoor, vraag ik mij af of het geen goed idee zou zijn... om een symposium over het huwelijk te organiseren. Waarop de verschillen in benadering door de geschiedwetenschap... de sociale wetenschappen en ons vak ter discussie worden gesteld. Een voortreffelijk idee. Ik sluit u hier graag bij aan. Het zou daarom ook van belang zijn, mevrouw de voorzitter... omdat wij bij de reorganisatie van de wetenschap... die thans voor de deur staat... waar wij maar kunnen onze stem moeten laten horen... Wilden wij niet tussen de wal en het schip terechtkomen. Wat denk je ervan? Dat betekent dat ik het onderzoek waar ik mee bezig ben moet laten liggen. Je zou de lezing door Muller kunnen laten houden. Dan neem je zelf alleen aan de discussie deel. Het gaat erom wat prioriteit heeft... Op dit ogenblik is het van belang dat wij ons in de discussie mengen. En als zo'n symposium over het huwelijk gaat... moeten we toch eerst de antwoorden op de vragenlijst binnen hebben? Dat duurt zeker een jaar. Nou, als je het volgend jaar. Ja. Meneer Beerta. Ik vind het een uitstekend voorstel, mevrouw de voorzitter. En ik ben ervan overtuigd dat de secretaris het voortreffelijk zal doen. En het werk aan de Atlas. Komt dat dan niet in het gedrang? Ik bedoel maar. Daar vindt hij wel wat op. De secretaris kan veel. Dan stel ik voor dat de secretaris de mogelijkheden van een symposium onderzoekt... en een historicus en een antropoloog uitnodigt om aan de discussie deel te nemen. We hebben je aardig wat werk bezorgd. Het zal mijn dood zijn. Hoe was het? Ik heb opdracht gekregen om een symposium over het huwelijk te organiseren... Met een historicus en een antropoloog. Nee, dat kan niet. Kan niet, het is dood. Van wie kwam dat dan? Van Appel. Omdat jullie dat stuk van hem over Van der Ven toen geweigerd hebben. Het is mogelijk dat dat een rol heeft gespeeld, maar hij heeft ook al eerder zoiets geprobeerd. En de anderen? Die vlogen erop af als wilde beesten. En meneer Beerta? Ik vond het een uitstek. Het voorstel, als jullie het over het voorstel van Appel hebben, tenminste. Maar u weet toch hoe druk Maarten het al heeft? Dat weet ik. Maar dat kan nooit een argument zijn om een goed voorstel te verwerpen. En nu? Ik kan er nu nog niet over denken. Morgen. Tot morgen dan maar. Ik vind toch echt dat je het niet moet doen. Dag, Bart. <laughs> nou dan ook, maar tot morgen. Als ik er nog ben. Je had het de mensen kunnen voorstellen om mij te laten beslissen. omdat ik het beleid uitvoer. Het was echt voor je best, wil jongen. Slaap er nu maar eerst eens een nachtje over. dan zul je zien dat je het best kan. Daar gaat het niet om. Waar gaat het dan wel om? Dat jullie mij dwingen om mee te doen aan dit soort dikdoenerij. Ik vind het geen dikdoenerij. Ik wel. Jij denkt toch niet dat ik iets voor die heren doe, hè? Ik denk er niet over om op te draaien voor een motie van wantrouwen tegen jou. Want reken maar dat hier meer achter zit. Ze hebben je willen pakken. Ze hebben me niet willen pakken. En waarom had je dan de indruk dat ze er als wilde beest op afvlogen? Omdat ze bloed roken. Niet omdat ze de pest aan me hebben. Nou, en? Ik ben ervan overtuigd dat er gecomploteerd is. Als er gecomploteerd was, had ik dat gemerkt. En waarom hebben ze dan niet naar jou geluisterd, als je daar zo zeker van bent? Of heb je je helemaal niet verdedigd, soms? Tuurlijk heb ik me verdedigd. Mijn argumenten maakten alleen geen indruk. En mijn indruk is dat het je wel goed uitkwam dat het over het huwelijk ging. Omdat je dan mij ervoor kunt laten opdraaien. Ik houd die lezing. Het is toch mijn onderzoek? Maar ik ben verantwoordelijk. En het spreekt vanzelf dat ik het beleid verdedig en niet jij. En je laat mij het werk doen. Dag Maarten. Dag Al. Ik doe het werk. Kun je hem half tien vergaderen? Ik wil verslag uitbrengen van de commissievergadering. Ja hoor. En bovendien lijkt die huwelijkslijst me niet geschikt. Waarom niet? Ik heb het gevoel dat we daarmee de mist in gaan. Nee, Sien, ik behoor nog tot de generatie die geleerd heeft dat men een dame voor moet laten gaan. Nou. Als het dan moet. Sien, kun jij om half tien vergaderen? Wou je vergaderen? Ik wil vertellen hoe het gisteren gegaan is. Ben reuze benieuwd? Is dat nou wel verstandig om die dames er ook bij te vragen? Waarom niet? Omdat jij wel eens de neiging hebt om te dramatiseren. Ja. En ik ben bang dat de dames de objectiviteit missen... om zich daar tegenover een zelfstandig oordeel te vormen. Ze zullen toch moeten weten wat ons boven het hoofd hangt. Maar dat betekent nog niet dat ze ook overal bij moeten zijn... Ik heb wel eens de indruk dat jij bang bent dat je niet democratisch bent... als je niet aan iedereen alles vertelt. Maar dat heeft met democratie heus te maken. Ik niet ben zomaar. geen democraat, ik ben een aristocraat. Waarom is de huwelijkslijst niet geschikt? Dat is toch juist de nieuwe richting? Omdat de antropologen dat honderdmaal beter doen. Die gaan een jaar in een dorp zitten en noteren tientallen van zulke verhalen... en dan ook nog mondeling. Dan is het dus zinloos wat we doen. Alles wat we doen is zinloos. Zal ik Jaring erbij vragen? Die was er gisteren bij. Die kan me corrigeren. Heb je het tegen mij? ja. Jaring. Jaring kan me corrigeren als ik dramatiseer. Ik heb veel vertrouwen in Jaring. Dan vraag ik Jaring erbij. Ik heb Jaring gevraagd om erbij te komen zitten... omdat ik volgens Bart de neiging heb te dramatiseren. Zo heb ik dat niet gezegd. Ik heb gezegd dat je wel eens de neiging hebt tot dramatiseren. Wel eens dan. De vergadering dus. Ik had de indruk dat het in het begin wel redelijk ging. Die indruk had ik ook. Ik heb verteld wat we het afgelopen jaar gedaan hebben. Uitgelegd naar aanleiding van de vraag van Goslinga... dat we meer aandacht zijn gaan besteden aan historische bronnen... om de geschiedenis van een traditie in de tijd te volgen. En dat we aan de andere kant ook op het functioneren van tradities... en de sociale verschillen zijn gaan letten, zoals bij de huwelijkslijst. En toen hij vroeg hoe ik de plaats van onze afdeling zie... bij de komende reorganisatie van de wetenschap, heb ik gezegd... tussen de geschiedwetenschap en de sociale wetenschappen.